Troepen van de Libische leider Gaddafi beschieten in buitenwijken van Benghazi nog steeds opstandelingen. Daarbij worden ook tanks en scherpschutters ingezet. De opstandelingen willen dat het buitenland niet langer wacht en meteen ingrijpt. Veel burgers ontvluchten het geweld in Benghazi en trekken richting Egypte. Opstandelingen melden ook aanvallen op andere steden zoals Misrata. Daar zouden granaten zijn terechtgekomen. In de stad zouden ook scherpschutters van Gaddafi actief zijn. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben in Parijs vooroverleg over militair ingrijpen in Libië. Minister Clinton, president Sarkozy en premier Cameron doen straks mee aan bij de internationale top... waar wordt bepaald of en hoe er wordt ingegrepen. Ook de Arabische Liga is daar vertegenwoordigd. Namens Nederland schuift premier Rutte aan... In Brussel legt de NAVO de laatste hand aan de plannen voor een militaire interventie. Onduidelijk is nog welke plannen mee, welke landen meedoen. De Libische leider Gaddafi heeft gewaarschuwd dat militair ingrijpen ernstige gevolgen zal hebben. ING Nederland gaat de pensioenen bevriezen omdat de bank er slecht voor staat. Donderdag werd bekend dat topman Homme van ING bijna de maximale bonus krijgt vanwege de goede prestaties van de bank en verzekeraar. Maar volgens ING moeten de pensioenen op de nullijn vanwege de aangescherpte kapitaaleisen, de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten en omdat de staatssteun moet worden terugbetaald. Het pensioenfonds van ING is een arbitragezaak begonnen om de bank te dwingen alsnog een toeslag te betalen. In de stad Dera in het zuiden van Syrië hebben duizenden mensen een begrafenis van medestanders aangegrepen voor een nieuw protest tegen de regering. In verschillende steden, ook in de hoofdstad Damaskus, werd gisteren betoogd tegen het regime van president Assad. Alleen in Dera, bij de grens met Jordanië, liep de demonstratie uit de hand. Daar zouden vijf doden zijn gevallen. Het weer bij 9 graden en een zwakke noordwestenwind overal zon. Morgenochtend eerst mistbanken, daarna opnieuw zonnig en een graad of 11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 In Zandvoort je weet niet wat je hoort Je weet nooit wat het publiek leuk vindt. En je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onpeilbaar raadsel. Af en toe gaan pa en moe. Met ons snijden speelt een toe. Dat is voor ons kinderen het venster wat bestaat. Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand. Marguerite. Stem. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kind. Naar het hart van u. Als een ballon, een ballon, een ballonnetje, een ballonnetje dat danst in de wind. Mijn moeder. Wat het publiek leuk vindt en je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onpeilbaar raad. Radio Mario voort Op ZFM Op ZFM Dit is ZFM Was eens in de vakantiedagen Weet je nog wel oudje Dat wij dat fotoalbum zagen Weet je nog wel oudje Wij kiekten ons kind Toen het in slaap was gezakt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 wij duwden met z'n tweeën voor, hij liep een goed kwartier. En als je op de klaks drukte, ging de wezer uit. Dat gaf niks zonder er had je toch genoeg geluid. Maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloop, is al koop. We hebben een orgelijk gehad Met een tootootje Met een tootootje Met een tootootje Gebeurde hier midden in de stad Met een tootootje Met een tootootje Met een tootootje en ik zei nog laten we even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei, hey, die bus die stopt wel? Rechtsverkeer gaat voort. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het tototje. Van het tototje. En de lampen en de bumper en het stuur. Dit is te kort voor 57. Niemand. Nou, waar vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? In de Amsterdamse haven ligt het Amsterdamse reen. En een Amsterdamse jongen droomt van reizen over zee. Opgetuigd met volle zeilen schip, ahoy. Zeg, ga je mee. Is het waar beste vaar is de zee zo blauw En is het nou van Calais nu wel echt zo nauw En is de ijs helemaal van ijs Of maakt de meester dat alleen maar kleine jongens wijs Ja het is waar kleine dree de zee is zo blauw En ze fluistert als je luistert in die dromen van jou Maak jezelf het geluk van een droom maar wijs Zolang je hart niet is als het ijs zee In de Amsterdamse haven ligt een loodstek of de En een Amsterdamse jongen rond Parijs een overzee. Opgetuigd Op met volle zeeën, schip en Zeg ga je weer. Als je het waar wist vaar, is een haai zo groot En maakt de rode zee, echt een zo rood, En is een walvis nou een echte vis Of een zeeman die toevallig aan het passagieren is Ja het is waar kleine dree, een haai is zo groot Je zult dat wel zien in je droom van een boot Want zolang het kompas van je eigen schuit. Zich maar richten naar je hart, zijn je dromen nooit uit. de Amsterdamse hagen, liepen op de tochteling. En een Amsterdamse jongen drom, verwijzen over zee. Opgetuigd met volle zeilen, simpel zeg ga je mee. In de Amsterdamse hagen, liepen je Is ZFM er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 Een Stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak en haar tas, dat het een lang geen hack idee. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola, cola. pepermunt, karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten.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 Waar het eerst voor voorheen heb ik hem uit vrij verteld. Ze smaakt naar kersen: kersen sinaasappels, sinaasappel, cola, pepermen, karamel. karamel, karamel ananas, ananas. Maar ik zeg er wel bij verborgen. Gingen een hand in hand, de hussamen gauw naar de burgerlijke stad. En op de vraag beloofd u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd: natuurlijk wat. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola, pepermel, caramel, caramel. Ananas. ananas. Maar ik zeg er wel. Voor mij. We bouwen vruchten We wonen vruchten We bouwen vruchten. vruchten Voor iedereen maar niet voor mij Voor iedereen maar niet voor mij Voor iedereen Take them Ik yes. Achterzame een zinnetje, ik hou, van ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou. Ja, we dansen samen de pastella. Pastela Ja We moeten lief zijn voor elkaar De nieuwste dans is de pastella, De hit van het jaar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 Nee, het van Allez, nu de Dit is Zie Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Op Zie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 als je arm, had je het minder, voor wie rijk was moest je werken heel de dag. En o zo'n dag, die duurde lang, lang, lang, en veranderde niet veel van jaar tot jaar. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd, mooie tijd. tijd. Nou die tijd die krijgt toch mooi van mij bezegen na, na na na na na.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 Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag Tiroem Tango Toen ik jou de roze tirum langzaam binnen zag Met je kaal gevreten bondjas en je arrogante lach Een afschuwelijk beeld van honger en ellende Vroeg ik maar hoe ik jou in het hemelsnaam herkende maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la. Dat moet vroeger iets geweest zijn van kom en ga maar na. En de ober zelfs een buiging voor je maakte. Toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stil stond bij het gebak. Was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd. Je hebt me bedanderd, en wat me nu na al die jaren nog verwondert: dat ik dat nooit vergeten zal, al waar Je hebt me beluisterd, je hebt me bedanderd. Zal zo'n dertig jaar geleden zijn dat ik jou stil aan bad En in dezezelfde tierroom steeds op jou te wachten zat En wanneer je dan na uren was gekomen Noemde ik jou de schone diva van mijn dromen En ik zei nog steeds eerbiedig u En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje ...dat ik plotseling ontdekte dat... ...jij wel twintig andere Tiroem had. Je hebt me beluisterd, je hebt me bedanderd, ...en wat me nu na al die jaren nog verwonderd... ...dat ik dat nooit vergeet is al al werk honderd. Je hebt me beluisterd en je hebt me betonderd... En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert de taartjes en wat kijkt je weer gedwee. En je fluistert jonge halm uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeerd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende liqueurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel beluizeld. Dat is bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens honderd. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben beletterd. Ben jij? Overal en altijd weer. Denk ik aan jou. En iedere keer. Wanneer de deur zacht open gaat. Hoop ik dat jij daar staat. Hier heb ik met jou gezeten.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 De deur zacht open gaat Hoop ik dat jij daar staat Ik aan jou en iedere keer wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat. Dus mooi oh.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 Oh ja, Het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw En Piep zei een muis in het voorhuis, ik trouw En dus zongen ze samen, Dat wat is het toch fijn, fijn Een muis in een molen in molen te zijn Ik zag een muis, waar? Daar op de trap, waar op de trap? Nou daar, een, een kleine muis op bloempjes.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 maar Waar op de trap? Nou daar, ja, een kleine muis op klopjes. Nee, het is geen grap. geen van klik, die klop op de trap. Oh ja. De muizenfamilie werd vreselijk groot. De molen naar vluchten. Hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat is het toch fijn, een muis in een molen in mogen te zijn. Ik zag de trap. Waarom de trap? Nou daar, een ja. kleine Nee, Niet is geen grap, geen gangje, die klap op de trap. Oh ja, de muizen die hebben het fijn naar hun zin. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin.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 Met de deur slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Moet op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn hielden de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet.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 Zij verzachten de sporen der jaren, na een leven van werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren, voor je rimpel.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 Heeft mijn hart een gastvrij deur Dat altijd bij het openstaat. Omdat hem het harde leven. Zo leed als vreugde bracht. Hebben zij nu grijze haren. En een blik zo bijz en zacht. Ik heb eerlijk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 Ik heb eerbied voor jouw vrijze haarden, voor je rimpelt van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze dragen. Nog steeds aan de scène Parijs is een Al oud gedicht Geluk hebben noemt men Ergennen Parijs staat nog steeds in het licht Parijs noemt men in Lumière Een man is er Die dat niet ziet Een aalmoes bepaalt Zijn carrière De grens tussen vreugd En verdriet Dat is de vee. in weer en in wind, de regen die stroomt langs de muren, wanneer een schangbaar hem vindt. Daar heeft hij te rillen, te beven, de pijnen doorpriemen zijn rug. Snel gaan hem zijn krachten begeven, zo sterft hij daar onder een brug, dat was de Zijn weer God voorbij. Winterkoud. En we voelen ons blij als de vogels zo vrij. Koning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 Ons lust zelfs hoe je het maar hebt gepakt.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 Wat men van me denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Voorlopig rust geen commentaar op elke krulstijl in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen, het net als voor we samen waren. Het einde van het bed bij de verwarming neergezet.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 make you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 Hey. In Niemand, zo In zo opa. Opa. Niemand, Niemand zo aardig voor mij. In elke roepa mijn eigen opa. Niemand zo aardig voor mij. Mijn, mijn alwonderbaar. Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe van een spelletje en nooit was hij te moe van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk detectiefjes spelen en mijn opa was het lijk mijn opa mijn opa mijn opa in heel Europa was er niemand zoals hij mijn opa mijn opa mijn opa en niemand was zo aardig voor mij de als... hey, nou, De liefde tussen haar en mij leek over